Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD heeft het nogal druk met priktelefoontjes. Veel mensen bellen over het plan van demissionair minister De Jonge. Die gaat de tijd tussen coronaprik 1 en 2 wat inkorten, zodat mensen sneller zijn beschermd. Mensen zijn benieuwd hoe lang de tussentijd wordt en bellen met allerlei vragen. Doe maar niet, zegt de GGD. Er wordt nog overlegd, binnenkort hoor je vanzelf meer. Het CDA komt zo met een rapport over hun eigen campagne. Het afgelopen jaar ging er van alles mis bij die partij. De lijsttrekkersverkiezing verliep nogal rommelig. Pieter Omtzigt zegt zijn dus lichtmaatschap op en de partij verloor bij de landelijke verkiezingen best wat zetels. Het wordt in Spanje de komende dagen extreem warm. Het lijkt erop dat de 48 graden wordt aangetikt. En dat is zelfs voor Zuid-Spanje heel bijzonder. Volgens correspondent Rob Zoutberg heeft het land veel last van klimaatverandering. Er zijn steeds meer bosbranden, periodes van droogte duren ook steeds langer. En ja, weerdiensten moeten hier in Spanje hun kaartjes gaan aanpassen. Omdat er geen kleuren meer beschikbaar zijn om temperaturen rond 46, 47 graden aan te geven. Ja, de kleuren zijn op, want die stoppen bij donkerrood en dat... Voor een temperatuur tot zo'n 45 graden. Zwerfafval bij zwemplassen, Dat komt vaak voor, ook in Drenthe. Staatsbosbeheer was de troep zo zat dat ze hulp vroegen aan twee rappers. Zij maakten samen het nummer Hou het Clean. Welkom, kom lekker chillen hier in Na je in de zomer en de lente. Hey, dat klinkt lachen, maar hoe zit het met de lende? Wat kom ik met de groep? Dan wordt het sowieso aan bende. Um... Jij moet letten op je De boete die je krijgt die is hoger dan je rente. Oh shit, dan moeten we dus niet hebben staan de prullenbakken daar, dan drop ik daar wel mijn flessen. Yes. De bedoeling is natuurlijk dat jongeren zich aangesproken voelen en dat ze hun lege blikjes patatzakken en sigarettenpeuken voortaan in de prullenbak gooien. Het weer op de meeste plaatsen is het nog droog, in het zuiden kunnen flinke buien vallen, soms met onweer. Vanavond gaan de buien ook naar het noorden. Het is 20 tot 23 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden, zoals op de A7 in beide richtingen bij Horen. Je hebt een kwartier vertraging. Het is ook druk op de Afsluitdijk. Daar is het op nu 20 minuten van Friesland naar Noord-Holland. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 20 minuten langer onderweg tussen Bad Oevedorp en Knoopend Velzen. Dat komt door werkzaamheden en door de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ah!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 porsche Cup te winnen als de Porsche Supercup, dat zijn dezelfde auto's, is een Nederlander. En maan, maan, maan, de maan, ja. De koning uh, van de voorstukkers, kun uh, je zeggen op dit moment. Terwijl ze nu uh, de bijdrage uh, zijn zo weg, uh, dat ik even een minuutje wat meer uh, <laughs> hoor zelf ook. Maar goed, uh, die varing tevoren had, ze de varing zelf al beschieten. En op alle dagen moesten de tweede plaats, uh, Rudy van Buren. Rudy van Buren, ook een Nederland, uh, ja, begonnen als zinracer uh, en sinds vele toen ook uh, actief uh, met echte racer. En die, Rudy uh, van Buren is een goede start uh, en die ligt aan de leiding, maar die wordt opgejaagd door uh, de kinderen, de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 ...om ook mee te doen dit weekend. Het is zich keurig te kwalificeren op een achtste plaats van de 29 auto's. Jaap ging gretig van start en in de gerlach ja, was hij iets te gretig. Hij maakte een spin 360 graden met nog 21 auto's die achter hem aan kwamen. Maar de wonder boven wonder, niks of niemand werd verhaakt. En Jaap ging gewoon verder en hij rijdt nu al keer op een 14e positie. Oké, okay, ja, maar de Porsches uh, inderdaad toch wel uh, redelijk wat uh, Nederlanders actief uh, in die klas uh, uh, willen. Dat klopt, uh, ja. In het verleden, uh, de Supercup, hebben uh, ook uh, Jeroen Blegelman onder andere gehad. Uh, meervoudig kampioen in die uh, club. Patrick Huisman, uh, meervoudig kampioen in die voorstublieft. En nu dus uh, de Mariette die daar uh, eigenlijk de lagers uitdeelt. Ja, want Larry, Larry heeft uh, zeg maar Monaco volgens mij al gewonnen in Oostenrijk. Ja, Monaco. En ook nog een derde plek Oosten, daar Oostenrijk. in Oostenrijk. Wat zeg je? Ook nog een derde plek in Oostenrijk, volgens mij vorige, ja. vorige week. Huh? Ja, dat klopt. Uh, ja, hij is uh, leider in uh, dit kampioenschap en in een kampioenschap van de Supercup. Wat uh, tijdens uh, Formula e races uh, ook uh, achterpersons heeft. Dus met een uh, beetje mazzel was alles. Uh, toch gaat zoals we willen, dat gaat, zien we zeker. 5 september uh, het merendeel van deze rijders ook weer terug uh, hier op Spie Oké, okay, een groot uh, rennersveld. Uh, wat zijn de ronden? Kan je, kan je een indicatie geven van de rondetijden? Uh, de tijd heb ik niet 1, 2, 3,5, maar ik liep net een stukje mee met ze, euh, dat je op <geraadiging> op je ze op de rechterheeften. eind je Toen kwam ik uit op 240 kilometer, uh, wat de top van die auto's is, hier op Zandvoort. <laughs> Oké, okay. nee, hele helemaal goed. Kun je snel lopen, Willem? Hey. Ja, jongen. <understandable> Ongelooflijk. <sniff> In de slipstream van zo'n Porsche lukt dat wel. <laughs>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 En die exit van als je uit de pits rijdt, gaat dat ook zonder kleerscheuren allemaal? Want ik vind het nog een aparte uitrit, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat gaat op zich goed natuurlijk. Kijk, zo dadelijk zien we bij de ADAC GT Masters, die hebben een verplichte pitstops. Met de races die we tot nu toe gezien hebben, was dat niet als je naar de pits kwam, was het over de algemene einde oefening. Dus hoe dat gaat, dat gaan we eigenlijk zien in het...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 Ik bel jou uh, uh, iets, iets na vier uur voor de uitslag van deze Porsche Carrera Cup. Hij vindt alles goed nu. Ja. Ja, dat is mooi. Vindt het goed? Is, is, is, is prima. Is prima nou. Hoi, hoi. Ja, die uh, Willem laat zich op uh, sleeptouw nemen door een uh, Porsche Carrera. Ja, daar, tijdens die Porsche Carrera Cup. 240 km per uur vliegt hij over het circuit. Ons eigen Willem van Densen. En straks uh, komen we uiteraard weer gewoon bij hem terug... Bij Zandvoort op zaterdag met nu Stan Ridgway.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 you miss my love all in your bed now you're stressing I pulling your hair smelling your pillows and wishing i was there sliding down the shower wall i like can say i know it's hard to let go i'm the best best you ever had and that you gon' get if we break up i don't wanna be friends you're beautiful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 Eind volgende week dan wordt het een uh, graad of 24. En dan kunnen we tenminste over zomer spreken. Je hoort uh, Susanne en Freek en de nieuwe single uh, van uh, Van heet Heets. Onderweg naar Later. Een hele nieuwe plaat. En hou die uh, single in de gaten. Want Suzanne en Freek scoren meestal wel iets. Dus ook oh, dit zou vast en zeker wel weer een hitje gaan uh, worden. Het is half uh, uur de zaterdagmiddag van CFM. Zandvoort op zaterdag met Johnny Vieter Watson.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 Raise your little thing all oh. Xfinity.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 Verreden. En uh, de race die gaat zo dadelijk uh, van start. En wij hebben daar uh, Willem van Denzen ter plekke op het circuit. En die gaat uh, uiteraard uh, de activiteiten op het uh, circuit in de gaten houden. Verder uh, hebben we onder meer uiteraard zoals je gewend bent... de pit reports, het uh, dier van de week. En of het nou een konijn wordt of een hond. Dat horen ze dadelijk om uh, half vijf. En verder om uh, kwart voor vijf het gedicht van de dag...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 aan het vertellen wat we het volgende uur allemaal gaan doen bij CFM. Ben ik nog de Tourflits vergeten en Wimbledon? Nou, daar uh, zal uh, Albert-Jan vast en zeker nog wel het een en ander over gaan vertellen. Zodat dadelijk naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. En de beloofde laatste plaatje zo vlak voor vieren komt eraan hoor. Hier zijn de fijn Jan Kennewals en Johnny come on. Graag tot zo.